Jobbe met het NOS Journaal. Het overleg van de eurogroep Griekenland is mislukt. De 18 ministers van Financiën hebben het vertrouwen in hun Griekse collega Varoufakis opgezegd. Dit betekent dat Griekenland geen nieuwe lening krijgt... en dat de deadline van het steunprogramma komende dinsdagavond verloopt... zonder dat Griekenland geld kan terugbetalen. Volgens eurogroepvoorzitter Dijsselbloem... leggen alle 18 andere eurolanden de schuld voor de breuk bij de Grieken. Volgens Dijsselbloem werd er zelfs vannacht nog onderhandeld toen ineens bleek dat de Griekse regering de voorwaarden voor het steunpakket gaat voorleggen aan de bevolking. Volgens de Griekse minister Varoufakis had zijn regering geen andere keus omdat het om een ingrijpend pakket maatregelen gaat. De 18 overgebleven eurogroep ministers praten op dit moment verder zonder Griekenland over hoe ze de stabiliteit van de euro kunnen waarborgen. De 11e editie van de Nederlandse Veteranendag heeft in Den Haag bijna 100.000 bezoekers getrokken. Aan het traditionele défilé deden ruim 5.000 veteranen mee. De dag begon met een ceremonie in de ridderzaal met optredens van zangeres Ellen Tendamme en operazanger en veteraan Bastiaan Everink. Ook koning Willem-Alexander, premier Rutte en minister van Defensie Hennis waren er daarbij. Op het Binnenhof werden tientallen veteranen gedecoreerd. Nederland telt zo'n 117.000 veteranen. Ze hebben gediend in de Tweede Wereldoorlog of later in bijvoorbeeld Libanon... of recent bij vredesmissies in Afghanistan en Mali. 18 van de 39 doden in Tunesië zijn geïdentificeerd... na de terreuraanslag van gisteren. Het zijn 15 Britten, een Ier, een Belg en een Duits slachtoffer. Het ziet ernaar uit dat het Britse dodental nog verder zal oplopen. Van de 39 gewonden die gisteren vielen bij de terreuraanslag hebben er zeker 21 het ziekenhuis verlaten. Twee gewonden verkeren in kritieke toestand. Vanochtend landen vakantiegangers uit Tunesië met een extra vlucht op Schiphol. Ook Britse reisorganisaties sturen extra vliegtuigen naar het Noord-Afrikaanse land om 2500 Britse vakantiegangers naar huis te vliegen. Het weer helder en zonnig, vannacht koelt het af tot 11 graden. Morgen eerst zon, later van het westen uit, bewolkt zijn kans op een bui. Maandag ook nog een bui, daarna overwegend droog en wordt het geleidelijk tropisch warm. Dit was het NOI. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Continent in onze aardknoop. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 25e jaargang aflevering 26 maakt het vandaag vrijdag 26 juni. Twee 26. Uh, we hebben vandaag ook 26 nummers, maar meer gaan we niet doen. Nee, grapje. Uh, deze week hebben we 16 stijgers, 7 zitten blijven, 14 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Betekent ook dat 3 uh, artiesten de lijst deze week weer niet hebben gehaald. En dan heb ik het over uh, Kelly Clarkson met uh, Heartbeat Song. Helaas uh, moet zij de lijst uh, na 21 weken verlaten. Fifth Harmony samen met Kidding, met Worth It. Na zeven weken zijn zij ook gedag gezicht. En Hoody Allen samen met uh, Ed Sheeran, All About It. Na 13 weken ze, moeten zij ook deze lijst verlaten. Maar er is dus weer uh, plek uh, gemaakt voor drie mooie nieuwe binnenkomers. Waarom uh, één oudje eigenlijk? Kennen hem allemaal uit uh, 2014, oktober 2014 uh, is die single uitgebracht. Heeft ook al eerder in de hitlijsten gestaan, maar ik denk dat het nou de zomer er echt aan zit te komen weer. Dat dit nummer weer uh, terug begint te komen. We gaan uh, kijken wel straks welk nummer dat is. Hij staat op plek 37, kan ik je alvast verklappen. En we gaan de komende weken kijken hoe uh, dit nummer zich uh, verder gaat ontwikkelen. Ook Ed Sheeran, uh, dan mag je wel de lijst zijn verlaten met uh, Woody Allen met All About It is weer terug. Ditmaal uh, met een nieuwe single van hem op 34 en op 31. Ja, wie dat is, uh, de laatste nieuwe binnenkomen, dat verklappen we straks. De snelste stijger van deze week is in handen van uh, Metra Jims, Ezeker Toumem. Vijf plaatsen gestegen. Maar niet alleen hun. Avicii met Wedding for Love in hun tweede week ook vijf plaatsen gestegen. Samen maakt dat dus de snelste stijgers. Snelste dalers is ook in, in handen van uh, Avicii, maar dan met de Knights. Het geluksgetal uh, gedaald. 13 plaatsen naar uh, plekje 3 en, uh, ja, 33. 22 weken alweer in de lijst voor Avicii met The Knights. Maar goed, dat uh, straks allemaal nog een keer als dit te snel voor je ging. Tegenover me zit weer, uh, oh, oh. Tegenover me zit weer uh, Sander. Goedemiddag. Goedemiddag, alles wel. Ja. Leugenaar, alles goed. Ja. Dat is wel heel veel hoor. Sander is weer terug, die had uh, vorige week een uh, ATV dagje. Die moest uh, bij het wereldrecord haringapp uh, zijn. En wat een record is gezet, zeg. Dat is het zeker. Kijk even op uh, youtube.com uh, slash uh, ZFM Zandvoort, geloof ik, of zoiets. Of gewoon uh, naar facebook.com uh, slash ZFM Zandvoort. Daar staat een hele mooie een reportage die gemaakt is over het haringapp En dan zie je ook Sander in uh, vol ornaat met zijn schut dus. En uh, Sander, vraag je. Ja. Um, vorige week vrijdag he, was je aan het collecteren. Maar als er nou calamiteit gebeurt en je wordt opgeroepen... wat doe je dan met je collectebus? Die leggen we in de bus. Nee, dat zei jij niet, jongen. Dat zei jij niet. Je zei gewoon, oh, die houden we vast. Ja. Hoe doe je dat dan? Met één hand alles? Nou, niet met één hand, maar kun hem vastklippen aan onze broek? Nou, je kan hem vastklippen. Dus dan ben je bezig en dan ondertussen kun je mensen de geld in stoppen. Nou ja, ja. goed, uh, <laughs> ik vond hem wel komisch, dus ik heb hem erin gelaten in de, <laughs> in de complete film. Ik kleine klein van je. Iets te enthousiast was je met het collecteren, maar is er veel opgehaald, weet je dat? Dat weten we, dat weet ik nog niet. Oh, nou, op uh, het moment dat jij dat weet hoor ik het graag. Ehm, um, ja, 1500 Haring, heb je er zelf één gehad? Ja. Goed zo. Was je ook meegeteld? Ja, je was meegeteld. Hij uh, ging vlak voor mij naar binnen, inderdaad. Ik was nummer 1. Ja, klopt. Ik zag je naar binnen gaan staan met Thomas. Hij ah, je was niet nummer 1, dat was Lana. Ja, Lana Lemmers was nummer 1. Die heb ik, ik, ik heb dat ook nog gefilmd toen met mijn telefoon. En uh, uh, ja, op het een of andere manier kreeg ik dat niet goed op mijn computer om in de grote film te stoppen. Maar dat maakt niet uit. Goed, verder met de Your Breakdown. Uh, hoe zag de top 3 van vorige week eruit? Zonder was er niet en misschien jij thuis ook niet. Dus hier komt hij nogmaals. Nummer 3. Ik hou de Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week, dus uh, op nummer 3, Mans Zermelo met Heroes. 9 weken toen in de lijst. Op nummer 2, Lance, maar nu Lewis met Bills en Matt Gaan. Don't worry, stop vorige week op nummer 1. Even voor de klok van 5 uur, weken De nummer 1 van vandaag, mijn eerstnummer: People, nummer People tell me not to lose my self-control. People tell me to be flawless. Tell me not to let myself evolve And I think I don't really get it I think it's all just about you again And so De zending Van het Eurovisie Songfestival Festival op 39. The Euro Breakdown. En op 38 vinden we eentje die ze blijven zitten. Pitbull samen met NEO, Time of Our Lives. Maar wij gaan door naar nummer 37, de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. En eigenlijk is er niet helemaal een nieuwe binnenkomer... want de plaats is uitgekomen in oktober 2014. En dan heb ik het over Walk the Moon. Amerikaanse indie rockband. Nou ja, uh, moet ik daar eigenlijk nog wat over vertellen? Nee, ik vind het van niet. Ik zeg gewoon lekker gaan luisteren. Nummer 37, Shut Up and Dance van Walk the Moon. Die stelt echt de Europese hitlijsten samen. Nou, ik geloof die nooit, dus uh, ga ik het zelf nog een keer zo maar goed nakijken. En uh, dit nummer is binnengekomen bij hun ook. En uh, dan zit ik te kijken in welk land. Nou, ik kan hem niet vinden! In welk land uh, dit nummer uh, nou echt uh, weer uh, zo populair is geworden. Maar als ik kijk naar de positieverloop in uh, Nederland, hij heeft uh, in totaal uh, nou ja, in de hitlijst in Nederland uh, 12 weken in de top 40 gestaan. En uh, 22 was zijn hoogste positie. Nou uh, dat was de eerste week, toen is hij daar binnengekomen. Uh, en daarna is hij eigenlijk uh, snel gaan zakken. Uh, tot en met de laatste weken aan toe. Het was een beetje aan het einde van het jaar uh, dat hij erin kwam. Einde van het jaar uh, 2014. Maar goed, hij heeft erin gestaan en daar gaat het om, dat is het belangrijkste. En uh, nou, ja, wat hij nou weer terug doet in de hitlijst? Ik weet het niet, waarschijnlijk zal het wel te maken hebben met de zomer... Ik uh, ga hem gewoon voor je in de gaten houden voor de komende weken. En uh, we kijken wel hoe lang je erin blijft staan. Ik hoop stiekem heel erg lang, want het is wel een prachtig, lekker nummer. En als je kijkt naar Walk the Moon, dat is eigenlijk een enige echte hit die ze ooit hebben gemaakt. En in 2008 zijn ze begonnen uh, in een, uh, diverse formaties. Ze hebben meerdere formaties gehad. Maar eigenlijk in de, ja, 2014, toen dit, uh, dit singletje in de hitlijst kwam, is eigenlijk wel het beste. Komt op het album uh, Walk the Moon... Wat in 2012 alweer is uh, uitgekomen. En uh, in dat jaar hadden ze dan in de Verenigde Staten ook nog wel een uh, klein hitje, um, Anna Sun en Tightrope, die is in de alternatieve hitlijsten terechtgekomen, maar niet echt in de Billboard Hot 100 bijvoorbeeld. Maar goed, hè? Wat doe je eraan? Sommige bankjes die maken gewoon maar één hit hitje en daarna hoor je nooit meer wat van ze. Net zoals uh, Diverse andere artiesten. Maar met Years and Years is dat uh, niet het geval. Die staat uh, ondertussen alweer 16 weken lang in de lijst. Dat is het volgende nummer uh, wat ik ga draaien voor je. Op plaats 35 vinden we die. 16 weken lang in de lijst. Uh, wel weer een uh, stukje gezakt. Van uh, 32 naar 35. 21 was uh, zijn hoogste positie ooit. Maar goed, deze week dus op de 35 Years and Years met King... Dan noemt hij zich Years and Years. Maar eigenlijk is hij nog uh, piepjong deze vind. Deze, uh, ja we moeten noemen producer, DJ, uh, artiest. Noem maar gewoon artiest. Years hier Years met King deze week op 35 in de Euro Breakdown. Hier op uh, ZFM Zandvoort. Wij gaan snel door met de volgende nieuwe binnenkomer. En die vinden wij op de 34ste plek deze week. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En die is in handen van uh, Ed Sheeran, zoals ik al zei. Ed Sheeran uh, uit uh, het Verenigde Koninkrijk, zoals dat zo mooi heet. Uit Engeland noemen wij dat gewoon. Klein beetje achtergrondinformatie over Ed Sheeran, dat wil je vast wel hebben. Want in uh, 2005 maakte deze man zijn eerste mini-album. Ja, echt waar. The Orange Room. De zanger is ondertussen actief in het uitgaansleven van Engeland. Zo laat hij in een interview weten dat hij in 2009 meer dan 300 optredens alweer heeft gedaan. Een jaartje later uh, toert hij mee met Example. Terwijl hij ondertussen werkt aan zijn nieuwe album Loose Change. Nou, op dat album staat dan ook de single da 18 Waarmee hij in 2011 te zien is in het programma Later with Jules Holland. Nou ja, da is ook zijn allereerste grote hit geweest. Het nummer werd ook massaal gedownload en zoals ik al zei is het ook meteen zijn doorbraak. De single staat 32 weken genoteerd in de Nederlandse top 40 en kort daarna bereikt hij ook die Lego House, met, hij ook die LEGO House de lijst. Maar de singles daarna slagen daar niet in. Ja ja, de LEGO House. Oh de Lego House was ook singel van hem. Sorry, ik was even vergeten. In 2013 gaat het tweede deel van de bioscoopserie Die Hobbits in première... En Sheeran uh, maakte met I See Fire een belangrijke hit voor de film. Nou, als je ook Ed uh, Sheeran zingt, uh, ziet. Het is dus een prachtvind hoor, een hele sympathieke vind, maar hij lijkt ook op een hobbit. In 2014 verschijnt dan het uh, tweede album van uh, Sheeran. Uh, van het album Sing en uh, Don't. Beide de 15e plaats in de Nederlandse uh, top 40. Nou, In de najaar is uh, Thinking Out Loud de derde single. Afkomstig uh, van het album uh, X of 10, of uh, hoe je het wil noemen. Thinking Out Loud staat uh, vijf weken bovenaan uh, in de top 40. En is dan zijn allereerste nummer 1 hit. Na nou, in 2015 is een nieuwe versie van uh, Bloodstream zijn nieuwe single. En aan dat uh, nummer werkte uh, naast uh, Rudimental ook Jerry Lightboy en uh, Johnny McDade. Beide van, zijn die van uh, Snow Patrol. Uh, die deden daarmee. En Bloodstream hebben uh, nog niet de Europese top 40 gehaald. Maar uh, eind juni uh, zijn nieuws, alle, alle, alle nieuwste single. Photograph Well. En als je die clip ziet. Dat ik denk dat het allemaal uh, babyfilmpjes uh, uh, van hem zijn. Dat vind ik best wel mooi. En ook als je een nummer hoort. Het is een heel gevoelig uh, nummer. Luister gewoon op 34. Uh, Ed Sheeran. Met Photograph hier. Bij ZFM vergeet niet hè, de kliniek staat rechts naast het tafeltje op de bank voor als je een traantje heb. kan je hem even weg uh, pinken. Mag wel bij de nummer, mag echt. Ed Sheeran. Loving can hurt, loving can hurt sometimes, but it's the only thing. On a younger year, when all our shadows disappeared The animals inside came out to play When face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew wouldn't ever fade One day my father, he told me Son, don't let it slip away Just to be it is all I heard him say When you get older, you wild I wouldn't we'll live for younger days Think you made He said one day.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 So live a life you will. hier met In de 22e week is dit de snelste daler van deze week met mijn lieve 13 plaatsen. Vorige week dus nog op 20. En de hoogste positie die zij hebben gehad is plekje nummer 4. Daarvoor hoorde je de nieuwe binnenkomer. De nieuwe single van Ed Sheeran, Photograph. De eerste keer dat ik hem hoorde, dat was wat uh, op precies te zijn. Toen pikte ik wel een traantje weg. En helemaal als je videoclip bij bekijkt. Dus uh, ga even naar Vevo en uh, ga hem gewoon Kijken 32 dan, we gaan gewoon door The Euro Chris Brown Five more hours Vorige week stond deze nog op 33 Derde week dat ze erin zijn en ook meteen de hoogste notering is 32 Zo direct hoor je van Sander een Kleine Resume welke platen we hebben gehad en welke niet you the moon baby you the treat you like a real lady No matter where you go Give me some time to you know Even when We're apart I know My heart is still there with you and Five more hours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 Me, how it always calls me De Euro Chris Brown, 32 deze week in de Euro Breakdown. Origineel 5 uh, Hours. En ik weet niet wat het is in uh, 2015, maar uh, als we de uh, originele gaan aanpakken... komt er meestal echt een uh, dikke, vette hit uit. En zo dus ook met uh, deze plaat op 32, 5 More, Hours, De Euro en Chris Brown. Goed, we gaan ons opmaken voor de laatste en derde en laatste en uh, nieuwe binnenkomen. komen... En uh, deze is van een man die uh, in 2009 de verliezende finalist was uh, van American Idol. Uh, de zanger die brengt uh, in ons land dan uh, wel uiteindelijk verschillende singles uit. Waaronder If I Hate You, dat was in uh, 2010. en Better Than I Know Myself in 2011. Maar toch haalt hij uh, slechts met uh, één nummer in 2010 een uh, top 40 notering. Om precies te zijn uh, nummer 7. En dan heb ik het over What You Want From Me. Nou, dan weet je al over welke zanger ik het heb. Adam Lambert natuurlijk. Nou, de Adam Lambert die in 2012 zijn tweede studioalbum Trespassing uitbrengt. Speelt een rol in de Amerikaanse muziekhitserie uh, Glee. Waar hij nummers van onder meer Madonna en Katy Perry een nieuw leven inblaast. Nou, samen met uh, Naal Rogers werkt hij dan mee aan het uh, debuutalbum van Avici de op een nummer uh, Lay Me Down. En in 2015, dus uh, jongsleden, verschijnt het uh, derde album van Lambert. The Original High. En daarvan is uh, zijn eerste single het volgende nummer. Nieuw binnengekomen deze week dus. Op plek nummer 31 is dit uh, Adam Lambert. En we kennen hem allemaal, uh, Ghost Town. Ondertussen staat hij alweer een tijdje in de Nederlands 40. Uh, vijf weken om precies te zijn.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 Maar in Europa doet dit in ieder geval uh, al hartstikke goed. 31 dus uh, voor hem. We zijn uh, bij de eerste kwart uh, van de lijst uh, balans. En uh, dat betekent dat we live gaan overschakelen... ...naar zo'n lijstje die uh, weer uh, een kleine resume voor je gaat opnoemen... ...welke we wel en welke we niet hebben gehad. Nou, al zeven weken Nou, is niet wijd, maar best wel goed. Ga verder, sorry. Al zeven weken in de lijst van nummer 40. Clean met Zwanger. En op nummer 39 hebben we Paulina Gargarina met A Million Voices. En op 13 weken in de lijst op nummer 38. Vorige week stond je op 38 en de hoogste notering is 29. Pitbull en Neo met Time of Live. En nieuw binnengekomen deze week op nummer 37 is Walk the Moon met Shut Up and Dance. Op nummer 36 hebben we Rihanna en Kanye West met Paul McCartney op 4-5 Seconds. En op nummer 35 hebben we Years and Years met King. Ook nieuw binnengekomen deze week op nummer 34 is H.U.A. met Photograph... En op nummer 33 op 22 weken in de lijst is Affici met The Night. Nice. Op nummer 22, 32 22 hebben we. 22 alweer, Jeet, we gaan snel zeg maar. Jake T. Op nummer 32 hebben we Deodorum, featuring Chris Baum met 5 more hours. En we hebben hem net gehoord op nummer 31, Adam Lambert met Ghost Town. En al 5 weken in de lijst op nummer 30, Taylor Swift, featuring Kendrick Lamar met Bad Blood. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En om 29 uh, vinden we dan uh, Lost Frequencies Samen met uh, Unique D5. Uh, twee weken geleden binnengekomen. Vorige week op 31 nu op 29. Prachtige single van een uh, reality. Deze week dus om 29 Lost Frequencies in de Euro breakdown of ZFM. I can go low.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 Cold, we we fall, in the don't it all. Europe's biggest selling hits on Europe's favorite chart show. This is the Euro Breakdown, the countdowns of the continent. about you. about you. about you. about you. There's on the you it's on the batcher, it's on the batcher, it's on the battery, it's on the battery, it's on the battery, it's on the battery, it's on the battery, What about a hit? What about a hit? Oh, your love? start to shake.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 Snel Dat is wel leuk hè, de, de, de, de, de, de vorige week vijf geleden geluisterd heb je de week wel Wat remt er op dit nummer? Ja, nou, moet ik even mijn co-host aankijken Hoe word jij door uh, Intemi genoemd ondertussen? Sander Kebab Ja, dat je hem nog vrijwillig geeft op de radio ook, ik vind het knap <lacht> Sander Kebab Nou ja, hey, James, uh, something uh, about you moet het uh, dus zijn uh, ja, voordat we naar het laatste nummer gaan uh, van dit eerste uren van de Europese top 50, 40, 30, top 40... ja, doe maar 40 speten. Uh, wil ik het toch nog even hebben over uh, Taylor Swift. Want Taylor Swift, die, uh, ja, zoals we allemaal wel weten... Uh, zit zij met de streamingdiensten echt uh, in de maag. Dat ze uh, het wil opnemen voor alle andere artiesten... dat ze te weinig betaald krijgen. En de uh, nieuwe album 1989, die uh, Taylor Swift onlangs heeft uitgevoerd... En ook uh, vorige week uh, hier in Nederland uh, onder het aandacht heeft gebracht. Onder het grote publiek. Uh, we zijn er niet uh, in een concertversie. Wou het uh, in eerste instantie helemaal niet... op uh, Apple Music, uh, de nieuwe streamingdienst van Apple, gaan brengen. En uh, ook die, zijn de eerste drie maanden gratis uh, van Apple Music... Uh, wat binnenkort uit gaat komen. En deze maand geloof ik zelfs. En uh, dat vond zij zo belachelijk, want uh, het was drie maanden gratis voor de consumenten... maar ook de artiesten kregen dus drie maanden lang niks betaald. Nou, zegt Apple, uh, hè? Omdat jij het bent, Taylor. Weet je wat, gaan wij gewoon nog even wat dieper in de bijdeltas... en alle artiesten maar wat geld geven de eerste drie maanden. Um, dus dat heeft ze al bereikt. Nou ja, volgende stap is uh, dat alleen 1989 uh, niet... Op Apple Music kwamen al haar andere oude nummers wel. Maar dat heeft ze maar een beetje bijgedraaid deze week. Want uh, ja, uh, ze zegt van waarom wel dat ene en niet het andere. En ik heb al zoveel bereikt bij Apple Music. Ik gun ze het ook wel een klein beker. Dus ook het album 1989 is dus te vinden. Straks op Apple Music. Wat binnenkort uit gaat komen. De streamingdienst van uh, Apple, de tegenhanger zeg maar, uh, van Spotify eigenlijk wel. Nou, ik vind het een uh, positief uh, puntje. Ik zal zeker weten... Apple Music uh, de eerste drie maanden gaan uitproberen. Daarna natuurlijk niet, want dan moet je ervoor vertalen. En wij goede Hollanders, hè? Nou ja, ik heb ook Spotify gewoon thuis en daar betaal ik ook voor. Dus uh, we kijken welke het beste bevalt, en anders uh, stappen we gewoon over. Goed, dus het is zover. Taylor Swift. Mooie vrouw om te zien. ook. Oh, maar, Nou, dat was Taylor Swift en Apple Music. Wij gaan ons opmaken voor het laatste nummer van dit eerste uur van de Euro Breakdown. En die vinden we op 25. En die is in handen van uh, Avicii, een van de snelste stijgers. Well, there's a will, there's a way,